De, de, zeg maar de aarde wordt dan neergezet en dan komt God. Die, ja, hij doet iets dan, of zo geloof ik. Ja, hij scheidt het licht van het donker. Ja. En dan scheidt hij het land van het water. En dan, uh, en dan zorgt hij dus dat er uh, dieren in de zee zijn. En dan oh, okay. daarna dieren op het land. Ik had er en, iets over gelezen, over God. En dan maar. nog dan de mens. En dan krijg je nog die, die rib, weet je wel, van Adam en Eva. En, ja. dan, en, dan, uh, en dan krijg je de Garden of Eden. Het paradijs. Is ja, dat. zoiets. En ik vind ja. het gek dat de mensen gek doen, want we komen het ook allemaal van één man af, komen allemaal van adem af. Ja, we zijn gewoon één grote incestueuze bende hier in Nederland en uh, in de, de wereld. Dus. Ja, pas ja. geleden hoorde ik nog iets over de Darwin-theorie. Dat eigenlijk, uh, wij denken met z'n allen dat Hitler natuurlijk heel iets raars heeft bedacht, heel iets raars heeft uitgevoerd. Maar eigenlijk Darwin heeft het allemaal in gang gezet. Die heeft natuurlijk gezegd dat we evolueren. Ja. En dat we eigenlijk steeds meer ontwikkelen naar een perfecte mens. Toen dachten mensen in 18 zoveel, net dat die theorie uitkwam, zeg, hey, het is wel waar. Dus die zijn erop door gaan filosoferen. Ik denk van, maar we hebben natuurlijk ook heel veel een beetje rond, rond mensen. De bielen. Biele oh. Eigenlijk is dat. Dat is niet goed. Als, uh, er is een foutje, er is, er is een teken aan los. Ja, dus eigenlijk ja. moeten we toch weer gaan, gaan zoeken naar de ideale, de perfecte mens. Dus zijn er heel veel mensen ook opgeruimd in het begin. Uh, ja, nee, maar als je het ook goed eeuw, bekijkt, hè? Voordat Hitler daarmee begon al. Ja, maar als je het ook goed bekijkt, was het zo: hadden ze ook een studie van de mensen, misdadigers. Ja, je kon het ook aan ze zien dat ze misdadigers waren. Die hadden ook van een hele grote. Het, de wenkbrauwen waren aan vastgegroeid. Of die ogen stonden heel ver uit elkaar. Ja, ja. Maar ik denk juist, doordat ze zo geboren zijn, dat ze altijd uh, anders bekeken werden. Van nou, je ziet er raar uit. En dat ze daar vanzelf raar worden. Nou, dat zou best kunnen. Want het is wel een mooie theorie. Hè? Maar goed, uh, uiteindelijk. Uh, Hitler is, heeft daar heel, is daar heel ver in gegaan. natuurlijk Maar het is. Uh, ja, het, vooral. Uh, ja, het, het, het heeft mijn ogen wel geopend. Ik denk, het is niet alleen Hitler die er was. Er waren heel veel mensen die er zo toch een beetje over dachten. Absoluut. Uh, prettig weekend. We spelen elkaar volgende week weer. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks maar meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. In Engeland zijn twee Nederlanders veroordeeld tot zelfstraffen van 20 en 18 jaar voor heroïne-smokkel. De mannen komen uit Venlo en Tegelen. Vorig jaar september probeerden ze 31 pakketjes harddrugs de grens over te smokkelen toen ze bij een controle werden betrapt. In hun auto trof de Engelse politie 20 pakketjes heroïne aan en op het lichaam van een van de mannen nog eens 11 pakketjes. De harddrugs hadden een straatwaarde van ruim 6,2 miljoen euro. Een van de mede-eigenaren van de lekkende oliebron in de Golf van Mexico beschuldigt BP van grote nalatigheid. Het bedrijf van het Darko Petroleum is voor een kwart eigenaar van de bron. Het zegt dat BP zich roekeloos heeft gedragen en dat de ramp met het boorplatform voorkomen had kunnen worden. BP spreekt deze beschuldigingen tegen en zegt dat Anadarko de schuld afschuift om niet mee te hoeven betalen aan het dichten van het lek en het opruimen van de olie. In Rotterdam is het op een na grootste cruise schip ter wereld afgemeerd. De Norwegian Epic van 330 meter lang en met een capaciteit van 4100 passagiers is splinternieuw en komt net van de werf. Het is het grootste schip dat Rotterdam ooit heeft aangedaan.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 U bent verbonden met Hotel Hoogland bij de Watertoren, die een uh, beetje uh, schuil gaat uh, onder een wolkendek, maar daar trekken we ons gewoon niks van aan. Goedemorgen, morgen draaien. Ja, goedemorgen, kom een nou, wolkendek, wolkenbreuk zou bijna Ja, dat ging even heftig hè. Ja, ik dacht ik wacht even voor ik hier naartoe kom, want dan uh, ben ik je maakt de Omo reclame in zee, ja. dat het schuilt. Ja, is uh, Antwoord van zaterdag 19 juni 2010. Redactie werd gedaan door Yvonne Roosendaal die ook met Gullenhand koffie schenkt. En uh, dat weet wordt gedaan door Patrick van der Beek. Pas Pas Pas Pas Pascal van de. Beek. Ja, ja, je boer hè. Ja. Pascal Pas van der de de Beek. <laughs> nou, maar je bent net op vakantie geweest, toen ben je nu alweer vergeten wie dat het zijn. <laughs> ik ben nog dood Cor, voor het eerst hè, samen? Ja, voor het eerst samen met jou een programma. En uh, ik had niet gedacht dat jij er zou zijn. Want je bent ook eerder teruggekomen van, uh, van je vakantie vanwege je de wolkbreuken. Voor de regen uitgevuld. Ja. Maar goed, wat gaan we allemaal doen vandaag? Ja, we gaan zometeen een gesprek hebben met uh, uh, Dirk Drommel, als ik het goed heb. En uh, Nico Vos. En dat gaat dan over de Veteranendag op 26 juni, wat er dan precies te doen is. En Nico Vos die gaat wat vertellen over uh, de oude wagens die de mensen vervoeren. Nou, na de Veteranendag gaan we de Fietsvirase doen. We gaan de Duinroos gaan we doen. We gaan een gesprek hebben met Gerard Scholte, de duinwachter. En de vrolijkste duinwachter van Nederland. Is dat zo? En volgens hieronder de knapste. Nou, in ieder geval na Gerard uh, Scholte, dan uh, hebben we nog wat informatie over de Bastard Satijnrups En daarna nou, nieuwe komt En nieuwe badgasten zijn dat, hè? Ja, de uh, hele vervelende badgasten, ja, Een beetje ja. jeuk uh, krijgen je van... En uh, als laatste hebben we dan uh, Toos Bergen... die dan iets gaat vertellen over de Classic Concerts. Aan tafel zijn aangeschoven uh, Dirk en Nico. Jullie mogen iets dichter bij de microfoon... dan kunnen we je allemaal goed verstaan. En ik zou zeggen tegen, tegen Dirk... we gaan iets uh, horen over de Veteranendag op 26 juni. Hoe is het zo gekomen dat de Veteranendag nu in Zandvoort uh, wordt gehouden? Wat is jouw achtergrond daarop? Ja, maar hoe is dat zo gekomen toen waren, we, toen, wa toen waren we bij elkaar. <coughs> in het raadhuis. Ja. En er is toen naar voren toegekomen. Dat er een veteranendag moest komen. Dan werd er dus één keer. Die uh, kreeg dus een. Een speld opgespeld. En dat, zo is het gebeurd eigenlijk. En wanneer was dat? Nou, als je me dood. Ik zou het niet nee, weten. Ik zou het niet doen. Ik zou het niet meer weten. Ja. Maar ik krijg er wel van. <coughs> <coughs> Goed, uh, de, waarom was er geen Veteranendag in, uh, in Zandvoort? Nou, er zijn verschillende plaatsen waar geen Veteranendag is. Omdat je allemaal naar Den Haag gaat, he? ja. Ik heb vijf jaar in Den Haag gezeten. En uh, dit jaar, ja, ik, ik gaat het niet door. En dan doen we dat hier ook. En waarom gaat het niet door in Den Haag? Nee, het daar gaat wel door. Maar, maar waar, die, waar wouden we dat nou eens een keertje op zomer doen? Het, omdat Heemstede doet het er ook. Ja. En toen hebben wij gedacht, en nou dan moeten wij het ook doen. Heemstede doet het uh, vandaag, hè? He? Ja, ja. Over die Veteranendag, hè. Er wordt natuurlijk in, het, uh, in, het, in het nieuws wordt er wel eens gesproken over de echte oude veteranen uit 1940, uh, 1945. Ja. Maar tegenwoordig heb je ook uh, veteranen die dan uh, in andere landen zijn geweest. Uh, doen dat soort mensen er ook aan mee hier in Zandvoort? Ja, die doen er zeker aan mee. En daar gaat het eigenlijk hoofdzakelijk om. Want die jongens die kunnen het nog slecht verwerken. Ja. En ik weet hoe, hoe de situatie is om het te verwerken. Je moet het proberen dus. Hetgeen wat je mee hebt gemaakt zo, uh, zo veel mogelijk uit te spreken. Niet, je hoeft uh, niet altijd directe. overdreven, maar gewoon hetgeen wat gevraagd wordt, praat er maar rustig over. Niet opbergen dus. Niet, niet op opzitten kroppen nee. of opzitten nee. zouden. Nee. Wat belangrijk is met die Veteranendag. Als die veteranen dus lopen, meelopen. En het applaus langs de weg. Dat merk je in Den Haag ook zo erg. Zelfs kinderen die app applaudisseren voor die veteranen dan doet het je toch wat. Dan zeg je van, nou, ik heb het niet voor niets gedaan. Ja. Dat, dat, en dat is eigenlijk de opzet, hè? Mm -hmm. Dat je iets doet, wat je... Ja, omdat het moet. Zo sowieso. wij toen vroeger moesten het allemaal. En hun, die zijn er vrijwilligers. Maar dat maakt niks uit. Ze zijn er. En dan maken ze genoeg, maken ze mee. En dan wil je het toch op een gegeven moment wil je het kwijt. Ja, je wil erover uh, ja. over praten. Mag ik even vragen aan jou, Dirk? Uh, wat heb jij meegemaakt? Ik heb zelf, ben ik krijgsgevangene geweest in Nederland. Mm -hmm. In Veenendaal. En toen werd ik vrijgelaten omdat er geen plaats was. En toen ben ik in... Uh, 43, half 44 ben ik opgeroepen voor... weet heet het? Uh, Amersfoort. En toen ben ik gevlucht naar Frankrijk. Daar heb ik anderhalf jaar ondergedoken gezeten. Mm -hmm. En ben met uh, Irene Bigrade teruggekomen. Dus ik heb van die situatie... ...ook iets meegenomen. Ja, ja. En Nico? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik ben geen veteraan. Je bent geen veteraan? We waren in dienst geweest, maar geen veteraan. Ja, ja. Maar hoe ben je zo bij dit gezelschap uh, terechtgekomen dan? Nou, ik ben namelijk... Uh, mijn moeder is... Ik uh, uit Normandië ja. En mijn vader was een Nederlander. En ik ben in Normandië in de oorlog grootgebracht. En vandaar eigenlijk ook een beetje de liefde voor de voertuigen... Mm -hmm. Want uh, ik heb uh, de landing als kind nog meegemaakt. Toen yes. was ik, dus uh, ik ben, was acht jaar, negen jaar toen ik terugkwam naar oh, Normandie. Dus, ik dus, uh, dus ja, dat, uh, dat vergeet je toch nee, ook niet meer, dit nee. soort dingen. Dat was daar een hel, hè? Dat, ja, ja, inderdaad. Je ja, ja. bent ja. ook aangesteld bij uh, KTR, Keep them rolling. Maar ja. ook bij uh, de Kelly's Heroes. Nou, Kelly's Heroes die hebben wij uh, twee jaar geleden opgericht. Omdat wij... Uh, hier in Zandvoort door een verscheidenheid aan uh, militaire voertuigen hebben. En je kwam elkaar allemaal tegen. En even zwaaien en even een praatje. Toen hebben we het idee opgeroepen van... Jongens, laten we elkaar in, uh, in clubverband iets gaan doen. Zonder verplichtingen. Je komt of je komt niet. En we, ik organiseer één keer per jaar sowieso een leuke rit. Van uh, plus minus 80 kilometer ongeveer. En dan haal ik ook jongens erbij. Hier, uh, die ik ken en hier uit de buurt overal vandaan. ...die zich bij ons aansluiten... ...zodat we toch een uh, leuke groep hebben van uh, 60, 65 voertuigen. En wat zijn het allemaal voor voertuigen? Uh, nou, heel veel jongens hebben na namelijk ook wel echt Tweede Wereldoorlog voertuigen. Mm -hmm. Maar er zijn ook van na de Tweede Wereldoorlog. En zo zijn, er bestaan er ook in Nederland verschillende clubs... ...die eigenlijk ook wel in bestaan uit voertuigen van na de Tweede Wereldoorlog. En daar doen we ook gewoon gerust uh, leuke dingen mee, dus... Uh, ook nu uh, volgende week uh, zaterdag met dag. Hebben wij nog. Uh, vijf die uh, uit de 60 jaren komen. We hebben drie dikke DAF's erbij. Dus uh, grote takelwagens erbij. Dus is toch wel. Uh, ja, is toch wel, uh, wel leuk eigenlijk. Dat je de samenwerking hebt met deze jongens. Ja, en dan vooral dat uh, landingsvaartuig. Ja, die uh, duc van uh, Victor Bol. Victor Bol, ja. Oh, ja. ja die is ook wel een we we keer ingezet hier. Ja, ja die zijn heel lang ingezet toen met die landingsvaartuigen. Ja. Dat is een Rus, Rus hè? Dat is een rusje, ja, ja. Maar hij is wel van na de Tweede Wereldoorlog, hoor. Ja. Maar inderdaad, hij is uh, doorgebouwd. Wat meneer de Rommel zegt, want zij, de Russen zijn ermee de Elb gekomen. En, uh, en die hebben ze ja, door de Amerikanen ge geschonken gekregen toen de tijd eigenlijk, die ducs. En toen zijn na de, nadien zijn die, die Russen dat gaan verbeteren. En het uh, model is hetzelfde gebleven, uh, alleen de Russische duct hebben een open achterklep ja. en dat heeft de Amerikaan niet. Dat is het een, eigenlijk een beetje het enige verschil. En ja. er ligt ook een andere motor in uiteraard. Dus om een beetje goed te begrijpen, als je dan lid wil zijn van uh, Keep them Rolling moet jouw voertuig origineel zijn uit de Tweede Wereldoorlog? En als cool. je dan lid bent van Kerry Heroes. Kelly's Heroes is een beetje zo'n film en met zo'n bij elkaar <laughs> ja. geraapt zootje. Nou, dat, dat is onze club ook. En dat is jullie <laughs> clubje in dus ook. Ja, oké. Okay. Vandaar um, de naam, hè? Ja, inderdaad. Kijk nog even naar Dirk. Als jij meedoet met zo'n intocht, rij, zit jij dan ook in een auto? Ja, dan zit ik voor in de, in de, in de Jeep. Dus. Want je dat, is, dat gaat hierom. Ik, uh, moet, ik heb die leiding. En dan stoppen we bij de grote kerk. En er staan mensen opgesteld. Dus ik geef aan die mensen, die, die veteranen dus. Geef ik een eier. Want iedereen okay. die veteraan is, krijgt een eier van hen. Hoeveel mensen verwacht jij op zo'n veteranendag? We verwachten ongeveer 50 mensen. Dat is verzond, voor toch toch alweer behoorlijk ook. Ja. Ja. ja. Daar zijn dus jong en oud bij. Hè? Ja, ja. Dus je hebt kans dat er die jonkies uh, vanaf de kerk lopen. De Brede staat op, Oranjestraat in en zo meelopen tot aan het eind. En waar is het eind? Het eind is dan weer op het Routersplein. Routersplein, ja. Ja. ja. En hoeveel kilometer is het veel lopen? In verband met uh, die oudjes. Dat zou uh, twee kilometer nou. zijn, denk ik. Maar er zijn heel oud auto's hoor, die dat uh, <laughs> ja. doen. Ja. Maar je zou ervan <coughs> versteld, want uh, ik ben ook wel een paar keer bij uh, <coughs> grote optochten geweest. en ook In Wageningen, onderhand en zo. Dat er uh, toch veteranen heel eind lopen hoor. Ja, ja. Ook in Den Haag. In Den Haag ook. Ja, dus het is eigenlijk een die, stukje van, die van die niks. Met die stomme tremdels uh, die ertussen liggen? <coughs> <coughs> die hebben ja, we die niet meer. Het is vreselijk hoor, nee. die tremdels. Die zijn ja. hier opgegeven, die tremdels. Ja. Dus <coughs> even, even ga even terug naar Nico. Over die, wat is nou de, uh, de, de aantrekkingskracht van die militaire voertuigen voor jou? Ja, wat ik al aangaf natuurlijk, dat ik het al meegemaakt heb als kind zijnde. Ik zie hem helemaal glinderen. <coughs> ja, ja, nee, maar helemaal. zo biedt het hobby natuurlijk. Ik bedoel, de ene die, die, die, die, die is helemaal gek van een uh, MG Sportwagen en wij zijn gek van een oude Jeep. We, als we maar uh, smerig uitzien en kunnen sleutelen, dan, dan leven we eigenlijk. Dus zo is het wel natuurlijk. Rijden vaak in? Nou, ik heb momenteel zelf geen voertuig, maar ik, uh, ik heb de gelukkige omstandigheden dat... Uh, dat er altijd wel ergens een voertuig is als ik hem nodig heb. Dat ik er gebruik van kan maken. En uh, ja, zoals Victor, die heeft ook verschillende vo voertuigen. Dus moet, hij kan ze niet allemaal tegelijk rijden natuurlijk. Ja, ja, dus, ja, ja. Victor is volgens mij helemaal aan het doorslaan. Die is ja, helemaal lyrisch. lyrisch heel die ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Kanonnen erop. Ja. Weet ik al. Nou, die mooie Jeep waar ik eigenlijk het meeste mee reed. Die is verkocht. Maar hij is weer een nieuwe Jeep aan het opbouwen. Dus uh, ja, ja komt wel weer goed. En, en, en, en uh, koestijn de koestijnde Jeep is hij aan het opbouwen? Niet? Ja, ja. Een ja, sas dat is een jeep uh, een die eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog in Afrika heeft rondgereden. En daar heb hij dus verschillende voorbeelden van en daar wordt hij, zo, wordt hij ook weer allemaal gebouwd. Ja, wordt krijg, weer iets aparts. Ik kreeg gisteren een foto per e-mail daarvan. Dat ja. is wel een hele mooie type. Ja, Maar ik weet niet of je die gezien hebt met Hoi, al die jerrykens je erop of hij niet? Heb jij die, die doorgestuurd met al die jerrykens ja. erop? Ja, nou, met die twee mensen die ervoor uh, in de woestijn liggen om een kaart te lezen of zo. Ja, ja, ja. nee, maar heb je nog eentje. Die is, uh, dat, zo wordt die eigenlijk. Ja. Maar, heel uh, veel jerrykens, want ze zuipen zuip natuurlijk, brandstof. Ja, uh, ja maar in Afrika is er natuurlijk geen benzinevoorraad, dus die moesten zoveel mogelijk meenemen. Ja. Dus ja, de, er is zo tien jerrykens aan boord. En een punt 30 en een punt 50 nog eens erop. Maar dan is het voor het uh, benzineverbruik natuurlijk een uh, dure aangelegenheid om al die uh, voertuigen te laten rijden. Ja, want als je dit, die Dukken alleen neemt... Er ligt een, uh, er ligt een, een dikke zescilinder benzinemotor in. Een Rus. Ja, dat is zuid op ja. En uh, dus volgende week zaterdag komen die jongens uit uh, Haarlem. En er zitten twee dikke das bij. Nou, die lussen het ook wel. Maar er is ook een hele grote taco bij. Het grootste die DAF ooit gebouwd hebt. En die dingen zijn zo sterk... dat ze in Amsterdam is, uh, een, een clublid van ons... die heeft zo één... En die is ook lid van de, van de uh, trams, de uh, tramclub wat er bestaat. En met die DAF tillen ze die trams uit de rails, dus hoe ja. naar aan hoe stedelijk de ja. ding is. Maar dat zijn natuurlijk uh, enorm. Ja. We gaan even terug uh, naar uh, volgende week zaterdag. Wat gaat er nu exact gebeuren, Dirk? Volgende week zaterdag. We vertrekken, we komen eerst samen bij Huis in de Duinen. Ja. Daar krijgen ze dus een Anjer opgespeld, de veteranen. Muziek hebben we jammer genoeg er niet bij, omdat uh, de kosten te hoog waren. Daarvan vertrekken we naar de, de katholieke kerk. Daar nemen we een stelletje veteranen weer op. En dan gaan we weer door, de hoge weg op, Oranje Straat naar beneden toe. Halterstraat in, Swali Straat in. En bij de ratus zetten we dan stil. Dan komen de Jeeps en alles komen op het ratusplein te staan, mm -hmm. voor de HEMA. En dat die grote wagens, waar de meneer het net over had, die komen in de kleine krocht. Nou, dat is het zo'n weken. En dan komen we dus na, tegen twaalf uur ongeveer, gaan we met z'n allen naar, naar boven toe, naar het raadhuis. Ja. En daar wordt dan een gewonde, die wordt dan een speldje opgespeld. Gewonde dus uit, uit een van de oorlogsgebieden. En wie doet dat? Het, de, de burgemeester. De burgemeester. Die houdt er nog een toespraakje, neem ik aan. Oh, uiteraard. Ja, ja, ja. Ja. En dat ja. pakken wordt uitgedeeld aan de chauffeurs van de wagens. En dan gaan jullie uit elkaar of gaan jullie daar, daar nog een ritje verder Dan maken? gaan we aan elkaar en ik dacht dat hun je een ritje verder gingen. Is dat zo, Nico? Nou, het uh, is wel eigenlijk de bedoeling, maar ja. ik, ik kan je nog niet definitief op zeggen, omdat... Uh, daar is nog niet over gesproken, uiteindelijk. En uh, de tweede is: uh, ja, ik weet niet wat andere jongens uh, tijd hebben om, om iets te ondernemen. Normaal doen we een klein ritje... hier in de buurt, zo met z'n allen even. Maar ik denk dat die jongens uh, die uit Haarlem komen ook wel graag terug willen, natuurlijk, met die dingen. Dus uh, misschien dat wij hier nog in de buurt nog wat gaan doen. Moet je daar niet van tevoren toestemming voor vragen? Nou, maar we gaan wel het dorp uit. Dus we zijn laatst zijn we de hele Bloembollenstreek doorgegaan. Mm -hmm. Na afloop van. Een festiviteit, dus het kan. Nou, daar heb ik ook uh, het nodige van nagezocht op het uh, internet. Nou, je weet niet wat je ziet. Dat was echt zo mooi om te zien. Het waren gewoon de intochtfoto's die je herkende eigenlijk uit 1945. Ja. En er zijn gewoon duizenden mensen langs de, langs de weg met vlaggetjes. En al die voertuigen rijden daar voorbij. Ja, dat was uh, met uh, 5 mei. Ja. Toen was de landelijk overal enorm druk... Uh, ik heb zelf meegereden met Victor in, uh, en nog jongens hier uit Zandvoort. Met een rit van, uit Noordwijk georganiseerd. Ja, inderdaad. Je werd er stil van. Zoveel mensen langs de weg. We hebben in Noordwijk, Katwijk, Voorhout. Uh, toen helemaal of zo weer terug naar Noordwijk. Uh, S'morgens koffie drinken, s'avonds uh, lunch erbij. Ja, het was geweldig. En in Zandvoort gaan we dat hier ook nog een keer krijgen? Dat jullie dat hier in Zandvoort uh, willen doen. 5 mei? bijvoorbeeld volgend jaar. Nou ja, we hebben vorig jaar uh, hebben we al met 5 mei gestaan erbij op een praat. Nee, niet raadpleeg. Gass, nee, uh, het kerkplein. Kerkplein. Ja, bij een café kopen daar voor de deur. Ja. ja. Alleen uh, dat ging niet in samenwerking met de 5 mei comité en dat was weer jammer, want daar heb ik wel over gesproken en die wilde het hun eigen 5 mei op hun eigen manier vieren met een springkussen met de kinderen en uh, met hun was, konden wij niks beginnen, dus uh, we hopen dat het uh, volgend jaar dat we wel kunnen doen. Het zal toch leuk zijn voor het dorp ook. Ja, uh, dat, dat goed, Nou goed, nu is dus uh, die veteranendag aanstaande zaterdag. Gaan jullie ook een veteranencafé openen? Nee. Dat niet, nee niet zoals zijn, in Heemstede? zijn er te weinig voor. Er ja. ja. zijn er te weinig porrelaars? Heb ja. ze Ja, maar zijn er in Heemstede meer dan? Ze, daar ja, maar da dan. daar ligt het even anders. Daar hebben ze nog een clubhuis. Dat is op de, op de Herenweg. ja. En als je daar dus komt, dan zitten er toch echt wel zo'n 100, 150 mensen in. Toch wel? Ja, daar ben ik ook al een paar keer geweest. En, maar dat dat hij hier niet. Bij het Wapen van Zandvoort reedt niet. Dat is dan het enigste café een beetje. Hm. van Zandvoort. Nou ja, als, ja. Bekend, als bekend uh, café tenminste. Hebben we vroeger zat gezat in Zandvoort, ja. toch? Ja, ik ga er wel er nog een paar leeg ook. Ja, daarop. Maar, uh, dus dat zit er voorlopig niet in. Uh, dat zit er voorlopig in niet in. Nee. Maar ja, ik heb natuurlijk... Want er zullen er misschien best wel heel veel uh, veteranen zitten hier in Zandvoort. Die eigenlijk niet eens van jullie bestaan weten. Nee, want uh, vleed jaar... Toen heb ik maar drie nieuwe veter dus jonge veteranen gezien. Nou, dat is, dus, dat, dat is dus niks, hè? Nee. En dit jaar heb ik, dus, heb ik toen... Toen besproken, die drie. En dit jaar waren er een stuk of vier. Nou, dat is toch ook niks? Nee. Ik ken er wel een paar, maar die zijn nog niet veteraan. Die uh, dienen nog in Afghanistan. Die wonen in voor. Ja, dat zijn ja. toch veteranen. Die zijn straks veteraan, over nou, een jaar. Ja. Ja. Ja. Nou, Ik bedoel maar zo, dus die zijn er nog te weinig. En die oudjes die doen daar niet mee, hè? Nee. Want nee. die zijn er allemaal negentien geweest. Zo'n beetje. Nou, we hopen in ieder geval dat het uh, volgende week zaterdag een hele mooie dag voor jullie wordt. Dat hoop ik ook. Eh, dat het weer een beetje opknapt. Eh? Dat, dat de zon lekker gaat schijnen. Dat de zon lekker schijnt. Dat de wind weg is. zit dus er wel een, hè? Waarschijnlijk. Volgende ja. gegevens. gegevens. Ja, ja. ja. <coughs> nou, mensen die het leuk vinden om uh, voertuigen te bekijken, die, uh, die zijn van harte welkom natuurlijk volgende week zaterdag. Dat we allemaal opgesteld staan voor de, voor de kerk. Of voor de kerk, voor het gemeentehuis, sorry. En... Uh, ik zou zeggen, ik kom gezellig even langs. Uh, Fotoestel foto mee. Fotoestel foto mee. Ik uh, kan ook met de veteranen praten. Want die blijven, wat ik begrepen heb... En met dit rommel blijven ze nog even in de voertuigen zitten. Hè? Ja. ja. Dus hier gaan we het een en ander uh, uitleggen. De oude veteranen, die komen dan langs. Ja. Om uit te leggen hoe het allemaal uh, is gegaan of wat dan ook. Wat ze zelf zo'n beetje beleefd hebben. en mocht is er nog, de bedoeling. En mocht er nog iemand zijn die... Uh, die wel met een jeep rondrijdt, maar die nergens geen lid van is en die denkt: oh, Het zal het leuk vinden om met die jongens uh, aan te sluiten. En geen ver zonder verplichting of zo. En uh, kunnen bij ons uh, lid worden van de club. Oké. Okay. Ja? We wachten even af of het uh, allemaal uh, gaat lopen zoals jullie denken dat het moet gaan lopen. In ieder geval veel plezier. Dank u vriendelijk. Ik dank u vriendelijk. De Vienna Military Brass Band met Stars and Stripes. En nooit geweten dat het carnavalsnummer, wat we hier kenden uit uh, Nederland, gebaseerd was op dit nummer. Aan tafel is uh, aangeschoven twee dames die we kennen van de Vierdaagse. Stel u me even voor, want. Uh, ben is je al de naam? Jawel. Nou, goedemorgen. <laughs> dit is de stem van Martina Jouwstra ja. Goedemorgen. Dat is ook hier <laughs> Hebben jullie onderscheiden onderscheiding niet op? Nee, dat mag alleen maar op het officiële pak, hè? Oh, <laughs> En dat zijn we nu niet. <laughs> we zijn niet op. Op. Want beide dames zijn eindelijk een keer uh, onderscheiden. En hebben eindelijk een keer een schouderklop gekregen voor het vele werk wat zij allemaal doen hier in Zandvoort. Hij is wel verdiend, vind ik. Dat vind ik wel, ja. Nou, dankjewel. wel. jullie zijn overal uh, aanwezig. Ja. En uh, jullie doen het al zo lang. Ja, het is niet alleen voor het vierdaagse werk, hoor. Wat mensen uh, ja, soms denken. De maar. Ja. Dat weet ik. De ja. Rode Kruis. Rode Kruis ja. De ja. naschoolse opvang die ja. opgezet is. Ja. Om ja, ja. Mij, En om Martina de sportpas uh, niet te vergeten. Ik heb, ik heb heel lang in de sportraad gezeten en heb ik de jeugdsportpas uh, ook in Zandvoort geïntroduceerd. Ja. En hier en wat, ga je, wat ga je nog meer doen? <laughs> nou, we gaan volgende week fietsen. <laughs> nee. Met mooi droog weer. Ach, als er wat leuks op ons pad komt, dan kijken we zo van zullen we het doen, ja of nee. Zoals twee jaar geleden de sprookjeswandeling erbij. Maar momenteel is het zo wel even genoeg hoor. Maar goed, dat wil niet zeggen dat er nieuwe dingen in de toekomst uitgesloten worden. Ja, ik lees dit. Het is de achtste keer dat er gefietst moet worden. E mag ik even even oh. Sorry. Hoe was het met de Tippel? De wandelvierdaagse. De Tippelvierdaagse. De Tippelvierdaagse. Nou, uh, die, gaan we, die gaan we niet doen. Hoor. We gaan niet naar Amsterdam. Dat doen we niet. We houden het van wandelen. Ja, nee, de wandelvierdaagse was heel erg leuk. Ja. ja. Heel veel deelnemers. Uh, prachtig weer. Ondanks alle onweer, uh, weeralarmen, regenbuien... Het was ongelooflijk. Het was dinsdag om half vijf was er een weeralarm en de onweersbuien tot en met. We hebben de hele tijd uh, contact met KNMI gehad. En om kwart over zes werd het droog en om half zeven brak zelfs de zon door. Dus en toen begon de wandelvierdaagse. En toen begon de wandelvierdaagse. Ja. Blijer kan je me niet maken. Nou, we gingen Zandvoort door. ging gelukkig door. Kastricum helaas oh, nee. niet. Nee. En nog een paar plaatsen. En weer ja. het weer dus. Ja. ja. Dus ja. wij waren er ook eigenlijk bang voor. Veel deelnemers hebben Martine en mij gebeld. Waar gaat het door? We wachten er nog steeds af. Wij gaan er gewoon uh, hopen. En we gaan er vanuit dat het, het doorgaat. En het is ook doorgegaan. Mooi. Ja, want die toestanden die we een aantal jaren geleden hadden met de wandelvierdaagse... De laatste avond toen je in het dorp. Ja. Weet je, onweer is gewoon gevaarlijk. Want mensen gaan met paraplu's lopen met die ijzeren puntjes bovenop door het duin. Nou, dat kan gewoon echt niet. Ik was zo blij die dag, ik moest lopen met mijn kind. En ik had toen een hele zware dag gedrukt. Ik had een knetter en hoofdpijn. En toen ging het niet door. En zo wil je mee krijgen je toch schande. Ah, de kinderen vinden zo'n regenbui meestal wel geweldig hoor. Dat ze dan buiten mogen lopen in de plassen en uh, ouders, wit, ouders wat minder, ja. ja. <laughs> Even een vraagje, hoeveel deelnemers waren er de afgelopen keer met de wandelvierdaagse? Nou, geregistreerde? Geregistreerd. 542. Maar ja, helaas weer, hè, dames en heren. Moeders, vaders. Illegale. Ja, ja, ja. toch weer gewoon, gewoon gezellig meelopen. En dat voor 4 euro. En met onze mooie tractaties van onze sponsors en drinken onderweg. We hopen en we doen toch wederom weer een beroep op u. Alsjeblieft, koop volgend jaar een kaartje. Dus er schrijven 500 mensen in en er lopen 800 mensen mee. Ja, ja. dus bijna 550 ingeschreven. En ik denk dat er... Uh, ja, zeker 700 man op pad was. Kinderachtig, ja. hè? Nou, we ja. vinden het jammer. Kinderachtig vinden we het een beetje een groot uh, woord eigenlijk. We vinden het gewoon jammer. Zeker omdat we toch uh, naar onze sponsors, die vragen toch iedere keer... Oh, wat jammer dat we niet iets meer kunnen doen. Ja, de mensen willen natuurlijk best een appel pakken of een ijsje. Maar ja, dan zeggen wij even... Ho, de sponsors hebben echt met nadruk gezegd. De voor de deelnemers. Voor de deelnemers, precies. Ja. Goed, gaan we fietsen? Ja, dinsdag. Dinsdag gaan we starten met uh, de Fietsvierdaagse. Um, in tegenstelling tot, tot vorig jaar, dat is even anders. Uh, vorig jaar kon je kiezen tussen uh, routes van 15 en van 30 kilometer. Nou bleek dat uh, vorig jaar zeg maar 7 mensen hadden opgeschreven, opgegeven voor de 30 kilometer. En daar staat wel een controlepost elke avond met twee man uh, bemanning en, en ja, dergelijke. Eén keer in het iemand komt. Ja, <laughs> ja, en dat zijn die hele harde wielrenners die vaak ook nog een eigen bidon bij zich hebben. En helemaal geen drinken en iets pakken. Dus we hebben de 30 kilometer helaas opgeheven. Maar we hebben wel een alternatief daarvoor bedacht. We hebben een 15 kilometer route. En ergens halverwege het parcours kan je een lus maken. Dus, dus een stukje om. Dat de route wat langer wordt. Dus we gaan eens kijken hoe dat bevalt. En hoeveel mensen daar uh, gebruik van gaan maken. En dan hebben we toch maar één controlepost. Waar iedereen gewoon op dezelfde post uh, gecontroleerd wordt. De routes. <laughs> ja. Zijn die nieuw? Uh, ja, want uh, Versteeg, Wielhandel verstegen is een groot sponsor van ons. En die heeft prachtige routes in en rond Zandvoort. En uh, we doen dus twee routes van vorig jaar en weer twee nieuwe erbij. ja, Het gaat wel allemaal uh, ja, de Zandvoort op een keer naar het noord en de Zandvoortop een keer naar de west. Uh, weet je? Het is allemaal in en rond Zandvoort, maar... Ja, we hebben natuurlijk niet he? een uh, enorm op de best, nee, sorry. Ja. <laughs> het oosten, sorry. Ja, we <laughs> hebben natuurlijk niet een heel groot straatgebied uh, waar we doorheen kunnen fietsen. Dus je nee. moet een beetje creatief zijn. En, en je moet kijken waar kunnen meer dan 200 fietsers uh, door Nou, kijk, zoals Park Duinwijk, route met wandelen is enig, maar dat ga je niet op de fiets doen. Nee. En nee. de Kerkstraat ook niet. Nee, naar nou, beneden gaat dan wel, maar naar boven, dat houden we niet <laughs> <bij. laughs> door. Dan, dan, dan hebben we een beetje ja, ruzie met. Uh, nee, dat noemen we niet. Nou, je, je noemt 200, uh, is dat het ah. verwachte aantal? Nee, nou, we verwachten meer. We, we verwachten meer. We hebben momenteel al 150 mensen die met alle drie de evenementen meedoen. Dus de zogenaamde triatlommers. Ja. Uh, en, en ik verwacht er zeker nog 100 bij. Dus wij gaan voor over de, tussen de 250 en 300 deelnemers. En daar is het ook weer zo dat het kind wordt opgegeven en de vader fietst mee? Ja, of het kind <laughs> zit achterop niks. en vader fietst. Ja. ja, nou ja, we hopen dus uh, ook voor deze deelnemers dat ze toch ook allemaal inschrijven ja. op paard. Ja, want de ja. kosten daar hoef je niet om te doen. Hè? Dat is Dit is 7 euro. 7 euro, 7 vier euro voor vier dagen fietsen met een medaille. Waarom is fietsen duurder dan wandelen? Nou, dat is het is wan allemaal eigen kracht. Ja, maar het wandelen zijn we aangesloten bij de Noord-Hollandse Wandelbond. Ja. En dat gaat via een speciaal stelsel waar we ons aan moeten conformeren. Uh, fietsen doen we helemaal zelf, zonder subsidie van iemand of uh, iets. Dus dat is gewoon zelfbedrijpend. Hm. Oké. Okay. de kosten dat? Kost lukt het dat zijn, lukt toch? <laughs> Ja, dat lukt. Natuurlijk. Daarvoor hebben we wel een loterij erbij. Want we willen, we willen eigenlijk zo min mogelijk met subsidie van de gemeente doen. Kijk, als nodig is prima. Maar als we het zelf redden, hoeft dat niet. Dus vandaar dat we een loterij uh, erbij hebben, met als hoofdprijs. Een riot is Een fiets. Een fiets. Heel ah, yeah. oh, goed, dan gaan we naar de volgende ronde. <laughs> ja. ja, en ja. die loodjes die, die kosten maar 50 cent. Dus dat is echt. Uh, en we beschitter dan de andere prijzen. Nou, dan wil ik een mooie deal al die mensen die dan niet een, uh, zich inschrijven. Moeten dan het geld wat ze besparen besteden aan loodjes? Ja, wat dacht je dat Anke en ik daar op de loer staan om loodjes te verkopen aan mensen? Ja. Dus je het komt de... niet langs soms, Cor. Want straks vragen we ook deze. Cor, wil je loodjes kopen? Ja, dat nou is goed hoor. Ik koop er wel een paar. Nou, fijn. Heel fijn. Ja. Nou, Het is ook zo dat als je inschrijft, heb je voordeel. Want verstegen is de hele week op pad met een bus. Krijg je fietspech, dan kan je hem bellen en hij probeert je fiets te maken. En zo niet krijg je een leenfiets om de tocht uit te fietsen. Maar natuurlijk alleen voor de geregistreerde fietsers, hè? Ja. Ja, ook dat nog eens. Ja, dus ja, uh, ja dus, koop een kaart. Ja. ja. Dan, dat moeten ze zeker doen, want om het geld is het, uh, het is natuurlijk niks voor zeven, vier dagen fietsen. Nee, precies. Ja, als je dat aantrekt wat het per dag kost. Nee, een medaille en je lekker uh, drinken en uh, een gesponsord iets, appeltje, ijsje of wat dan ook. Even de, de achtergrond van de, de, de mensen die er zijn, bij, zijn betrokken. Hoeveel vrijwilligers draait nou zo'n zo fietsvierdaag? Ja, het, het is een hele grote groep van zo'n 30, 35 mensen. Eh, waarvan eh, een heleboel ons elke avond helpen. Maar sommigen ook eh, speciaal voor de laatste avond komen. Sommige mensen zitten altijd achter de tafel binnen. sommige staan altijd buiten om de limonade te schenken. Eh, we hebben natuurlijk ook een groep van het Rooien Kruis. Die elke avond aanwezig is. Die met, met de bus rondrijdt voor voor voortuinlijke die toch vallen of uh, zich blesseren. Dus jij ja, in totaal 35 man? Uh. Ja, met uh, wandel, uh, wandelvierdaagse 35 man. Met fietsen hebben we gelukkig... Uh, ...ja, is het toch iets minder. Hebben we men, minder mensen nodig. Dus dan zitten we zo'n 25... Uh, ...ja, toch... Uh, ...want ja, je kan niet iedere avond. Mensen moeten ook werken. Mensen hebben, willen ook... ...ook onze uh, vrijwilligers willen mee fietsen. Er zijn er ook een aantal die dit jaar... ...ook uh, de, hele, de hele vier dagen mee fietsen. Dus... En Klaas Koper is de stofzuiger aan het einde van de. Ja, ja dat, dat is uh, dus jaren geweest. En daar zijn we ook uh, nou, zeer erkentelijk en heel blij om geweest. En uh, helaas heeft uh, Klaas uh, nu besloten om uh, te stoppen ermee. Ja, laatste ja. vierdaagse. Heel erg jammer, maar wel begrijpelijk. Hij is wat aan het uh, afbouwen met zijn activiteiten. Ja. ja. Nou, maar dat is wel de leeftijdsrange van onze vrijwilligers tussen de acht jaar, de jongste die staan te helpen met knip van de kaart, tot tachtig ongeveer, en alles wat ertussen zit echt heel divers, heel leuk. Heel divers. Als ja. mensen zich uh, nou aangesproken voelen van... ik wil ook vrijwilliger uh, worden bij dit soort evenementen. Dan kunnen ze zich opgeven bij jullie. Ja, natuurlijk. Ja, heel, heel graag. graag. Heel <laughs> graag. Nou, ik zou zeggen, barst los, waar kan dat? Nou, we hebben een eigen website... Uh, waar je ook alle informatie kan vinden en formulieren kan downloaden. En dat is de Zandvoortse... of Zandvoortse, en dan een viertje, daagse.nl. Dus Zandvoortse, Vierdaagse.nl. Daar staat alles op. Nou, speel tijdens uh, die avondvierdaagse, het Nederlands Elftal nog een keer. Ja, donderdag. Gaan jullie dan nog iets bijzonders doen? Ja, natuurlijk. Vertel. Martien? Nou ja, we beginnen om half zeven. Dus iedereen kan ruim op tijd uh, weer terug zijn om voetbal te kijken. Maar we willen wel iedereen uh, oproepen om in het oranje te komen. Dat is uh, twee jaar geleden ook zo geweest. Fietsen versierd met ballonnen en slingers en boa's. Helemaal geweldig. Grote hoeden en alles erop en eraan. Dus oranje dus, uh, jurkjes van Bavaria. Bavaria, bij ons mag het. Ja hoor, geen kom maar. Geen de problemen. pletterpet mag mee. en de Telegraaf uh, uh, voelt zich geroepen, kom naar ons. en uh, uh, uh, Alles mag bij ons. Ja, ja hoor, dus uh, nee, iedereen in het oranje alstublieft donderdag. En dan, de start is nog steeds op de bekende plek. De, de hockeyclub. Hockeyclub. <laughs> hockeyclub. Ja, ook met de hockeyclub zijn we zeer blij dat wij daar altijd, uh, zowel met de wandelvindaagse als met de fietsvindaagse, de gebruik van mogen maken nog meer bedankjes misschien. <laughs> al onze sponsors natuurlijk. Al onze vrijwilligers. Ja. En natuurlijk onze deelnemers. hè Zonder deelnemers. Ja, ja want de mensen krijgen weer onderweg een ijsje van uh, Douwe Halt. En uh, een appeltje van Daniel. En, en dat gaat zomaar door. Dus ja, die sponsors, die, uh, daar zijn wij blij mee. Wat is jullie volgende project? Uh, hierna gaan wij ons richten op de zwemvierdaags, hè, Ank. Ja, ja maar ja. ik bedoel nieuw. Nieuw. dat nou, oh. <laughs> houden we nog even geheim, Martin. Ja, weet je, die, die sprookjeswandeling hebben we pas twee keer gedaan. En dat, daar zit nog heel veel verbetering en uh, uh, andere dingen in. En daar zijn we nu mee bezig, ook met OVZ, om dat uit te breiden in december maand in het dorp. En dat heeft nog wel wat inspanning en energie nodig. Dus dat, uh, dat, daar zijn we eerst nog even mee bezig. December, maar moet echt uh, heel leuk opgefleurd worden. Dus niet alleen een sprookjeswandeling, uh, maar meer. Uh, ja, want het activiteiten. was eigenlijk uh, dan als je een dode boel. Hè? Ja. ja, het moet meer versierd worden, het moet meer uh, leuker aangekleed worden. Als je ook de muziektent vorig jaar zag, dan zag je er al veel mooier uit dan het jaar ervoor. Nou, zo uh, willen we natuurlijk het hele dorp uh, gezellig maken. En ja. wij willen de sprookjeswandeling uh, verbeteren. Ja, en ja, wat gaan uitbreiden. Wat, uh, wat leuker, mooier. Ja ze zijn... zijn al heel blij met ons, maar wij willen het gewoon toch nog. Ook onze vrijwilligers, onze sprookjesfiguren, denken mee. Dus ook met hun zijn we heel erg blij. Dames, ja. <laughs> we gaan nu bidden voor mooi weer ja. voor de komende week. Ja, nou zolang het geen onweer is, want en, dat, daar, daar hou ik niet zo van. Elk, en droog alsjeblieft. In elk geval heel veel plezier. Dank je wel.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 Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. Later ging hij naar het stadhuis en Ans ging met hem mee. Niet achterop zijn mooie fiets, maar in een trouw coupé. En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met één pedaal trap stil en zei hij altijd blij. Maar achter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 dik in de tachtig en hij treedt nog steeds af en toe op met zijn gitaartje. Maar dan alleen nog maar voor ouderen. Wat die leuke liedjes zijn dat, hè, van vroeger. Ik ken ze helemaal niet, maar als ik ze dan voor het eerst hoor, denk ik van... Wat een leuk liedje. Ja. <laughs> aan tafel. Kim Hunting. Ja. Uh, van de Duimos. Ja, klopt. Ja. In het onderwijs dus. Ja. En aan tafel een hele stille, bedeesde jongeman in oranje shirt... Zeg maar. Hij begint nu eindelijk een beetje te lachen, want hij was een beetje nerveus. He. Maar nu niet meer. Zeg maar, kun jij vertellen waarom jij hier bent? Gaat dat lukken? Ja. beetje dichter naar de microfoon. Omdat ik een shirt ging veilen. Een shirt ging veilen. En dat is een heel bijzonder shirt, hebben wij begrepen. Want ja. wat is er zo bijzonder aan het shirt? Dat het, het van Nederland is. ...van de Nederlandse voetballers. Die hebben daar hun handtekening op gezet. Heb ik dat goed begrepen? En dat heb jij gewonnen. En nu wil jij dat dus gaan laten veilen... ...voor het goede doel. Ja. ja. Kan je mij vertellen hoe je dat gewonnen hebt? Um, we hebben opgegeven voor café Pindakaas. En dan moest je stemmen en dan hebben we gewonnen. Oké. Okay. Dat is wel heel apart. Dus je hebt eigenlijk de hoofdprijs gewonnen. Ja. ja. En je wil het niet zelf houden, dat shirt? Want het is toch een heel bijzonder cadeau? Nee. nee? Hou je niet van voetbal? Wel. Dat wel? En waarom ben je op het idee gekomen om het te gaan veilen? Hoe komt dat? Um. Voor wie wil je dat laten veilen? Voor mijn neefje. Ja. O, voor jouw neefje. Kijk, nu zijn we ergens. Want er is iets bijzonders met jouw neefje aan de hand. He. Ik heb begrepen, die heeft een uh, bepaalde ziekte, waardoor hij heel erg last heeft. En die ziekte heet cystic fibriosis, de Thaislijm ziekte. En het is erfelijk en uh, chronisch en niet te genezen. Kijk ik even naar... Uh ja, het klopt helemaal. Ja. ja, heb ik dat goed uh, begrepen? Ja. Het is, uh, ik, ik had begrepen, er is een, uh, een staatsvoetbalactie uh, geweest. Ja, voor de KNVB. hij vertelde inderdaad uh, de café pinnekaas maar het was een KNVB uh, cal, uh, in samenwerking met café inderdaad een actie en hij heeft zich zeg maar de hele klas opgegeven. Moest iedereen stemmen, dus uit de honderden scholen zijn wij toen uh, een van de tien laatste scholen overgebleven en heel de Sandvoort uh, alle vrienden kennen ze, iedereen heeft uh, gestemd, dus dan heeft de Duinroos gewonnen. Oké. Okay. En uh, nou inderdaad een T-shirt allemaal leuke cadeautjes voor de klas, voor de rest van de klas en Sigmar het t-shirt. Het bijzonder is natuurlijk dat Sigmar eigenlijk ook uh, zelf groot voetballiefhebber is. Ja, hij zit gewoon aan je shirt ja. En uh, dat hij dat shirt gewoon afstaat voor het goede doel. Ja. Dat is heel lief. Ja. Ik heb begrepen, het is uh, in de eerste instantie op uh, Marktplaats gezet, ja. dat shirt, om uh, te laten veilen. Maar toen gebeurde er iets heel bijzonders. Ja, toen werden we gebeld. Want toevallig is uh, vanavond in Caprera in Bloemendaal. is er een uh, openluchtconcert. Uh, een benefietconcert met René Vroger. En uh, allerlei dingen door, worden er nog meer georganiseerd. Mark klein Essink uh, presenteert dat programma. Zijn we gebeld en we, ja, zij zeiden van: dat is toch ook toevallig. Jullie willen dat shirt veilen. Voor Sister Fibrosis. En wij doen het Benefietconcert daarvoor. Ze zegt, nou het lijkt ons helemaal leuk als Sigmar eh, daarheen komt. Om dat shirt daar ter plekke te, te veilen. Dat we het gewoon samen doen. Dus eh, dat gaan we vanavond doen. Dus Sigmar gaat vanavond met Mark klein en René Vroger dat shirt veilen. Dus je moeder neemt vast een fototoestel mee. Dan kan je op de foto met hem. Yeah. <laughs> Want René Vroger is niet zomaar iemand hoor. En Mark klein ook niet. Ken je ze wel? Yeah. Ja. Ja. Ja. ik ken niet Marklein Essing. Marklein Essing is een heel aardige man. Een hele beroemde is allemaal, acteur. Allemaal spelletjes op de televisie. Ja. En, uh, nou ja, René Vogel ken je wel, hè? Ja, weet je dat zeker, René Vogel? Jawel, ja. die ja. kan mooi zingen, hè? Mijn eigen huis, hè? En ja. hè? ja. Ben je nog niet te doen, neem ik aan, maar... Nee. <laughs> Hoe, uh, het is natuurlijk al een heel korte tijd dat het allemaal zo snel gebeurt. Ja. En um, ken je zijn neefje? Zit hij bij jullie ook op school? Nee, hij zit niet bij ons op school. Ik ken ook zijn neefje niet, maar hij heeft er wel heel veel over, uh, zich, maar heeft er veel over verteld. Dus. Ja, ik heb wat informatie uh, gekregen. Het, het zijn maar 1300 mensen in heel Nederland die hier aan lijden, aan deze ziekte. En dat is natuurlijk heel erg vervelend. En uh, ik vind het echt een heel mooi, goed initiatief van jou dat je dat wil doen. Want dat vind ik echt uh, iets heel bijzonders hoor. Want zo'n shirt, dat wil natuurlijk iedereen hebben. Dus het gaat wel wat geld opleveren. en Het is allemaal voor jouw neefje. Ja. Nou, nou heeft de KNVB heeft gehoord van deze actie. Ja. Dus uh, ze vonden het zo bijzonder dat uh, Sigmar dit wilde doen. Dus ze hebben nog een extra shirt. Uh, en dan moet jij even mee helpen maar. Van, uh, van wie stond er ook? Hebben ze één handtekening. Want de rest staat hier natuurlijk af. Alle handtekeningen. Maar dat ene shirt met één handtekening mocht hij houden. En dat was met? Jij? Van, van, van Broekhorst. Oh, ja. van ja. Eén handtekening met Van Bronkhorst. Die is nog het meeste waard, joh. Maar <laughs> die stopt uh, de, na die toernooi. Die gaat uh, trainer ja. worden bij, uh, bij Feyenoord. Dat ja. weet je toch wel? Dus het is zijn laatste voetbaljaar. Nou, dat, uh, over vijf jaar dan kun je dat weer veilen. Moet eens kijken wat het oplevert. <laughs> <laughs> um. Hoe laat uh, begint het concert in... Uh, Half negen. Half negen. Ja. Dus iedereen die dat shirt wil hebben. Natuurlijk allemaal daarin komen vanavond. Dan zien jullie uh, maar in levende lijven. En dan uh, met het shirt. En dan uh, ja, zoveel mogelijk bieden. Er is nu al een bot van 300 op Marktplaats. Maar we hebben het nog eigenlijk niet echt gepromoot verder. Dus uh, vanavond hopen we echt uh, de hoofdprijs te krijgen. Dat is een heel goed streven. Dat het geveild wordt. En dat het voor zijn neefje is. Ehm. Um, ja, ik zit even te kijken van wat we nog meer erover kunnen vertellen. Nou, ik hey, wil even nog wat we van Sigmar weten over zijn eigen voetbalcarrière. Hoe staat het daarmee? Waar voetbal jij? FC Santwoord. FC Santwoord. In welk elftal? E4. E4. En uh, welke plaats speel je in het elftal? Spits. Je bent spits, doe maar. Er dus zijn ze erin, die ballen. Ja. Hoeveel doelpunten heb je gemaakt dit jaar? Ik weet niet. Nee, dat niet. Was het niet meer bij te houden? Nee. <laughs> Zoveel doelpunten? Hij begint wel te lachen, dit, dus hij scoort wel. <laughs> en wie is een grote voorbeeld van het Nederlands elftal? Wie zou jij later willen opvolgen als jij echt heel goed bent? Dat je denkt van, nou, dat wil ik... Elia. Elia. Die speelt waarschijnlijk niet vandaag, hè? Nee, hij is een beetje geblesseerd. Ja. Maar ja, dat gebeurt iedereen wel eens. Hè? Nou, we dus zien in ieder geval een heel mooi uh, streven van jou ja, dat je dat uh, allemaal wilt, uh, wilt doen voor jouw neefje. En Weet je neefje hier ook van? Of is het een verrassing voor hem? Weet ik niet. Weet ik het niet. Volgens mij is het een verrassing, hè? Ja. ja. Nou. En dan hoop ik niet dat je neefje luistert. Dat het een hele grote verrassing wordt. En ik wens jou heel veel plezier vanavond. Ja. Een hele grote opbrengst. He? Fantastisch dat je dat gedaan hebt. Ja. Oké. Okay. Dank okay. je wel. René met de zon schijnt voor iedereen. Ik hoop dat dat inderdaad waar wordt. Vanavond is hier in ieder geval te horen. In het Overlucht Theater Caprera. Bij de grote veiling van het T-shirt. En uh, Ja Cor, we gaan het volgende uur doen. Ja, we gaan in het volgende uur gaan we een interview houden met Gerard Scholten. De duinwachter die gaat wat vertellen over de nieuwe excursies in het waterleidingduinengebied. En we gaan praten met de GGD over de bostaard satijnrups. Dat is die rups met die haartjes. Dan begint het joken. ja. Heel vervelend allemaal. En uh, Toos Bergen komt wat vertellen over de classic concerts die worden gehouden. We gaan, gaan even. Sorry. Ja, nee, we moeten even wennen aan elkaar. Ik weet het. Ja. maar... <laughs> we gaan het over nood weer hebben. We gaan het over nood weer hebben, ja. ja. Een uh, bekend nummer. Over Zandvoort.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 Lijkt het wel een sport, die het eerst op het strand is in een stoel heeft gescoord? Mensen komen voor een rug, van zweten zich uit het naad Voor een plek en worden gek wanneer ze horen de ja, dat is lekker zeg. Sta je mooi voor paal. Heb je net 15 piek voor parkeren betaald? En dan sta je met je codes en je goede gedrag. En vooral vasthouden, die breien Vol Bulltonzen komen overal vandaan.